Zolang er geen verandering is in, uh, in uh, het zwarte veld naar, uh, naar groen en speelplekken, blijft het zwarte veld met elf plekken minder. Maar dat wisten we, want die rol is verkocht. Dat heeft u allemaal kunnen zien en lezen en horen. Uh, blijft het zwarte veld voor parkeren beschikbaar nadat de bouw is afgelopen. Er is ook de vraag gesteld van hoe zit het dan met die tijdelijkheid. Dat kan zeker tot in het oneindige. Nee, ik heb gezegd, de tijdelijkheid geldt voor de duur van de bouw. Niks meer en niks minder. Uh, de heer Bouwberg Wilson vroeg uh, naar het bouwverkeer en uh, de aangepaste henrichting. Ja, daarvoor verdwijnen er plekken in de Koningsstraat. En komen er, er komen er dus niet acht na afloop van de bouw terug in de Koningsstraat. Er komen er tijdelijk acht terug in de Koningsstraat aan de noordkant. En daarna komen er, als de bouw is afgelopen, komen er gewoon weer veel meer terug aan diezelfde noordkant. Min... Ik denk vier in verband met de inritten van de parkeren van de overkant. En dat betekent dus dat bij elke optelsom waar parkeerplekken verdwijnen... ...er alternatieven gevonden zullen moeten worden... ...om dat in de definitieve vorm weer allemaal netjes terug te brengen. Dat bouwverkeer dat heeft dus zijn, bouwstromen, zijn, zijn, zijn, zijn verkeersstromen nodig... Men gaat ook uh, rijden via de busbaan, dat is overeengekomen, dat is ook met Connection afgestemd. Juist om zo min mogelijk uh, uh, verkeer wat dat betreft door het uh, dorp te hebben. Um, ik hoorde een vraag van een mevrouw uit het publiek net uh, die het had over het zebrapad. Ik ga dat in ieder geval bekijken hoe dat, uh, hoe dat precies moet, want uh, dat, daar heeft u gelijk in. Die scholen moeten natuurlijk wel goed bereikbaar blijven. Um, Overigens is ook de, de, de reden waarom die Prinsessenweg al is aangepakt, dat zei ik net ook al, heeft te maken met dat bouwverkeer. En ja, wat moet dat nou allemaal zo gehaast? Moet het nou allemaal in één keer allemaal uitgevoerd gaan worden? Ja, die bouwers, zowel van het museum als van AM, hebben grond gekocht van de gemeente. En die willen gewoon hun uh, grond en hun bouwplannen die goedgekeurd zijn en die door de welstand zijn, die willen hun, hun plannen gewoon uitgevoerd hebben. Dat is ook denk ik niet meer dan logisch. En dat is ook al meegedeeld in de bewonersbrief van, uh, als ik me niet vergis, uit mijn hoofd, 25 september 2017. Uh, de informatiebrief die toen gestuurd is. Want het is natuurlijk niet zo dat er nu pas iets geroepen wordt over, en hey, we gaan een oplossing zoeken. Nee, dat is al, dat is al eerder uh, is dat gemeld. En alleen de oplossing heeft gewoon te lang op zich laten wachten, zoals ik in eerste instantie al heb aangegeven. Um, Mevrouw Geurenson stelt ook de vraag aan, ja, als dat een parkeergarage vol is, wat dan? Die parkeergarage die, uh, kan vol zijn, behalve die 70 plekken waar gewoon staat: dit is bewoners parkeren. Die plekken die worden gereserveerd voor de bewoners in de parkeergarage. Die zijn geclusterd op een bepaalde plek en daar staat ook gewoon aangegeven dat die bedoeld zijn voor de bewoners. En daar kan dus ook gedurende de bouw en gedurende de tijdelijkheid kunnen daar ook geen andere auto's staan. Uh, mevrouw Kopen vroeg, zijn er nog zaken die, die, uh, zijn er zaken die nog uh, geregeld moeten worden? Uh, behouden ze dat wat ik nu verteld heb, maar waar we volgende week in het college een besluit over gaan nemen, besluiten over gaan nemen, uh, moeten er niet meer zaken uh, geregeld worden. Ja, CDA uh, heeft een aantal vragen gesteld waarvan ik eigenlijk al op voorhand... in mijn verhaal uh, aandacht aan heb besteed van waarom niet op eerder... en de brief van het college en waarom is het nog niet gebeurd... en waarom nog niet geïnformeerd. Uh, ik mag aannemen dat dat nu genoegzaam bekend is. Het zwarte vel behouden, uh, dat, dat, dat is in de, in de boezem van de raad straks... Uh, als er gekeken wordt hoe gaan we het LDC-project verder afronden... en dat in relatie tot het parkeerbeleid... Uh, en de parkeerplekken die uh, we denken nodig te hebben in het centrum. Dus die passende oplossing uh, die komt uh, met het vormgeven van het parkeerbeleid. En nogmaals waarvan ik uitga dat dat gaat in, uh, in overleg met bewoners en met ondernemers. meneer uh, Kabali, had het over van. Je busjes die gaan parkeren in. Uh, die moeten parkeren in de garage... Maar. Uh, en dan gaan ze daar, daar natuurlijk stiekem in uh, de buurt staan. Nee, die mogen daar niet staan. Heel simpel. En op het moment dat er een busje neergezet wordt. en handhaving komt daar. dan is, het, is de buseigenaar het haasje. Die, zijn, die hebben dus opdracht gekregen. om niet in de buurt te parkeren. Wij moeten natuurlijk laden en lossen. Vooral lossen, neem ik aan. Uh, en dan moet men daar zijn, met, of met bussen of met, uh, met vrachtwagens. Maar de auto's en de busjes van, uh, van werknemers, die komen daar niet in de buurt te staan. En er worden ook afspraken gemaakt wanneer men uh, kan en mag leveren. Dat geldt ook voor bij, bij het museum, waar uh, we afspraken hebben gemaakt over uh, op welke tijden men mag, uh, mag lossen. Daarbij rekening houdend juist met de schooltijden. voorzitter, ik, uh, ik denk dat ik in, in herhaling ga vallen als ik uh, alle vragen beantwoord waar ik in eerste instantie al uh, antwoorden op heb gegeven. Dus de tijdelijkheid is tot einde bouw en die acht parkeerplekken die, uh, die komen tijdelijk in de Koningsstaat en de noordkant en die worden na afloop uitgebreid met het aantal wat gemaakt kan worden uh, in relatie tot in en uitrijden van, de, van het overige parkeren van de nieuwe woningen. En het parkeerbeleid is bevroren, kan niet zonder raadsbesluit. Uh, het maken van de verkeersbesluit is een bevoegdheid van het college van BMW. En daar maakt het college volgende week gebruik van. Uh, datzelfde geldt ook overigens voor uh, het uh, beschikbaar stellen van pasjes voor de parkeergarage aan uh, de bewoners die het betreft. En uh, uit mijn hoofd uh, gaan we uh, 150 van die pasjes uh, verstrekken. En daar kunnen we er dan 70 gebruik van maken, want dat betekent als die 70 gebruik gemaakt hebben van, van die plek, dat er in de buurt gewoon nog plekken vrij zijn. En in één maand dat mensen eerst in hun eigen buurt zoeken, is daar geen plek, dan kan men naar de parkeergarage. Maar er zit dus een surplus, er zit een surplus aan pasjes en uh, aan parkeerplekken in de garage. Ja, me, mevrouw van der Veld, het is even, even zuur voor de LDC-bewoner... dat er nu tijdelijk uh, wat andere mensen komen parkeren in, uh, in de garage... daar waar zij een, uh, een, dure, uh, een, een, een dure plek hebben, een, een zwerfplek of een andere. Uh, dat is zo. Maar dat is ook een van de redenen waarom we vorig jaar al zijn aangegeven. We moeten toch eens heel goed gaan kijken hoe dat parkeerbeleid nou vorm is gegeven... Hoe het in elkaar steekt en hoe we dat moeten, eventueel moeten gaan aanpassen. Maar dat is een opdracht die ligt binnen het hele uh, veld van uh, het herijken van het parkeerbeleid. Voorzitter, volgens mij tot zover. Dank u, meneer Tonen. Mag ik de tribune nogmaals verzoeken, nadrukkelijk verzoeken zelfs, zich te onthouden van opmerkingen, bijval, afkeur, applaus of wat dan ook? Het is bijzonder storend en lastig ook voor anderen die luisteren naar wat er gezegd wordt en wellicht ook notities willen maken. Dus nogmaals, ons uitdrukkelijk verzoek, en ik weet zeker dat u dat ook wilt, om u te onthouden aan de op- en aanmerkingen. Dank u, vriendelijk. Meneer Knauf, heeft u behoefte aan een reactie? Mag ik u uitnodigen? En dan weer op verzoek uw naam eerst. En een korte reactie, als u wilt. Uh, de heer Knauf. Uh, meneer Tonen, u geeft aan dat u niks gaat doen aan de bezoekerspassen. Bent u op de hoogte van het feit dat er heel veel Airbnb in die omgeving zit... en dat de toeristen gebruik maken van die bezoekerspassen die ze de hele dag doordraaien? Dank u, meneer Knauf. En een tweede punt. <lacht> en dat is, uh, ik hoor uh, handhaving, nou ik zie ze nooit. Dank u Dank voor wel. die punten. Meneer Haak, heeft u behoefte aan een reactie? U ja, gaat de tafel weer. En een reactie op de punten die al besproken zijn? Doen we niet. Nou, mijn naam is Haak, hè? dat weten we ongeveer wel weer. Uh, het gaat dus gewoon om... 250 vergunningen die zijn uitgegeven. Het gaat niet om 60 parkeerplaatsen. Het gaat om veel en veel meer. Dan wil ik ook nog even inhaken op die opmerking van u. van dat ik eigenlijk een deel. en haat. saai-haat verhouding vind tegenover de andere bewoners. Ik heb nog niets geregeld. Ik heb nog geen aanbieding gekregen. Ikzelf ben naar meneer Huizinga gegaan, de aannemer, op de dag van de bouw. Daar heb ik deze meneer aangesproken. Ik heb ook duidelijk gezegd op het antwoord van hem... dat ook de invalideplaats en de trottoirs zouden worden weggehaald, Dat hij dat absoluut niet moest doen. Meneer Huizinga heeft me daarin weer doorverwezen en gekoppeld... aan meneer Brandt uit Haarlem vandaan. Heel aardige man, heel meelevend, is ook gekomen. Hij heeft ook gezegd, er moeten oplossingen gevonden worden voor dit. Dus dat heb ik allemaal zelf gedaan. Kom niet van u af. Kom niet van de Raad van Zandvoort af. Dat heb ik allemaal zelf moeten doen. Nee, u kunt wel schudden met uw hoofd, maar dat is wel zo. En dat vanmiddag de heer, of vanmorgen de heer uh, Mark bij me is geweest... En weer een heel gesprek heb gehad, waar ik weer zelf heb aangegeven. Ik ben best bereid om medewerking te verlenen, omdat jullie praten met mij. U praat niet met ons, u praat niet met de bewoners. Dat moeten u eens een keertje doen, met de bewoners praten. Dank u, meneer Haak. Ware leden. Wat, wilt u nog iets zeggen? Ik wou hierna na de toelichting nog van de heer Tonen dit agendapunt op uw instemming natuurlijk afsluiten. En ik zie nee. Het is ook nog erg vroeg, dus we kunnen nog even doorgaan. Meneer Tonen. Ja, voorzitter. Eh, ik begrijp de opmerking van de heer Knauw heel goed. Eh, als u praat over de, de bezoekerspassen en het fenomeen van doordraaien. Dat is namelijk het nadeel van, uh, van een systeem wat fraude gevoelig is. En dat zie je niet, niet alleen bij buur, in de buurt zie je heel, het hele dorp. En dat is ook een van de redenen waarom we van deze vorm van bezoekerspassen af willen. Maar dat laat onverlet het feit dat wij het aantal plekken hebben wat we hebben. En uh, ja, als daar in de buurt en buren en anderen misbruik maken van het systeem van bezoekerspassen. Want we weten ook nog een ander fenomeen, namelijk dat bewoners geen parkeervergunning aanvragen, maar een bezoekerspas gebruiken. Uh, ja, en daar kunt u dan ook, denk ik wel, mensen ook, ook op aanspreken. Wij zullen dat ook moeten doen als gemeente, dat doen we ook. En wij zitten helaas wat handhaving betreft in een zodanige situatie... dat wij op dit moment onvoldoende medewerkers hebben om dat allemaal te doen. Dat is ook een van de redenen waarom in het raadsprogramma volgens mij is opgenomen... dat we gaan kijken naar uitbreiding van de handhaving, want dat is hoogst noodzakelijk. En dat betekent dat er uh, op dat moment... Uh, als daar een goede controle komt en een goede handhaving komt... dat daar veel minder uh, nadigheid uit uh, zal voortkomen. Um, ja, op de woorden van de heer Haak ga ik verder maar niet reageren. Ik weet dat wij uh, de heer Haak benaderd hebben en hebben voor, voorstellen hebben gedaan. Uh, want die heb ik namelijk zelf besproken... zowel in het college als in de stafvergaderingen die ik heb... en met de betrokken ambtenaar. En er zijn meerdere gesprekken geweest... Ik ga er ook van dat er er we binnen, zeer binnenkort uitkomen met de heer Haak. Uh, en, ik heb u, en ik heb niet geroepen dat u haat zaait. Wanneer zou ik dat hebben gezegd? Dat is, niks. dat is niets van mij. Meneer Haak, dank u, uh, Er is toch behoefte, hoorde ik net, zag ik net aan uw blikken aan een tweede termijn. En ik wijs u erop. We gaan door tot drie uur morgenochtend. Geen enkel punt. Ik ga inventariseren en nogmaals, u heeft uw kans al gehad, maar we gaan er gewoon weer door. GroenLinks, CDA, VVD, OpenZ, OpenZ, de heer bouwer Ja voorzitter, dank u wel. Um, ja, In de eerste termijn is er door meerdere al gewezen op de onduidelijkheden in de, in de brief aan de Raad. Ik begrijp ook van de kant van de bewoners dat die onduidelijkheid er is. En daarom zou ik willen voorstellen om eh, even per straat aan te geven... wanneer er plekken verdwijnen, voor welke termijn en welke oplossingen daarvoor beschikbaar komen. Eh, ik zou ook graag nog willen weten, want er zijn intussen een aantal plekken al verdwenen. Eh, daar zijn op dit moment, als ik het goed heb begrepen, nog geen oplossingen voor. En ja, die mensen zitten natuurlijk met een probleem. En de vraag is wanneer wordt... Dat opgelost. Dat zijn de mensen waarvan de plekken nu al weg zijn en die nog geen uitzicht op een oplossing hebben. Hoe wordt daaraan gewerkt? En ik zou graag een reactie van de wethouder willen vragen op het voorstel om even ook aan de bewoners, maar ook aan de raad, klip en klaar aan te geven hoe dat nou zit in dat gebied, per straat, aantal plekken, wanneer wel, wanneer niet meer beschikbaar en wat de alternatieven zijn. Dank u. Duidelijk, CDA. Dank u wel, voorzitter. Um, nou, ik ben het volledig eens met de woorden van de heer bouwberg wilson Daar wil ik me ook bij aansluiten. Uh, concrete antwoorden voor de bewoners voor de plekken die al weg zijn. Um, daarnaast over de vraag van de straten. Um, de wethouder heeft de antwoord gegeven op de vraag van, uh, van mevrouw Keurinsson. Alleen ik mis erin toch wel de Louis-Davidstraat... die toch wel echt, uh, nou ja, echt wel hinder ondervindt van de parkeerplekken... en daar ja, heel erg in de buurt zit van de overlast. Dank u wel. Duidelijk verzoek. Eén straat vergeten, wordt aangevuld. GroenLinks. Ja, dank u wel voorzitter. Uh, wat ons betreft nog twee uh, verduidelijkende vragen. Ik hoorde de wethouder net zojuist zeggen dat wat betreft het uh, personeel... wat zou moeten gaan parkeren in het Centrum dat dan uh, wordt gekeken met handhaving naar of zij dan wel of niet uh, in de buurt staan. Dan nou, weten we ook dat de parkeergarage met mooie dagen ook wel eens een keertje hoog vol kan staan. En hoe gaan we het dan op dat, op dat moment oplossen... Um, ik bedoel, als het parkeergarage vol staat en ik heb het idee, of er moeten ook plekken worden gereserveerd voor uh, het personeel in de parkeergarage, um, dat dat niet het geval is. Yes. Ik ben heel benieuwd naar hoe dat dus zit in deze. En uh, vraag twee van onze kant is, um, en mevrouw van der Veld uh, haalde dat net al aan, is toch het verschil in, in, in uh, de 80 en de 100 euro? Wat is daarvoor of is daar al een, een oplossingsrichting in? Uh, want het zorgt natuurlijk wel voor uh, Enige ongelijkheid in dit uh, parkeergebied. Dank u wel. Ook die vraag is meegenomen, staat genoteerd. Mevrouw Keurenson. Dank u voorzitter. Uh, er blijft toch enige verwarring uh, bestaan, want uh, de, uh, de wethouder geeft aan dat er worden 150 passen uh, uitgereikt uh, voor 70 plekken. Uh, maar de mensen kunnen ook gewoon nog op straat staan. Nou, dat levert natuurlijk op een gegeven moment wel enige verwarring op, want dit is de keuze. Je kan op, op, op straat gaan kijken, is daar een plek, en anders wijk je uit naar de garage. Dat betekent dus dat op het moment dat die 150 mensen gewoon op straat staan, er voor andere mensen weer een probleem is. En daarom heb ik op een gegeven moment ook gehamerd even nog op de straten, want het is de Willemstraat, Kanaalweg, Koningsstraat, Schoolstaat, Schoolplein. Maar de Oosterstraat, waar ook uh, plekken verdwijnen, wordt niet meegenomen. De Van of Starenstraat, waar ook al een parkeerdruk is, wordt niet meegenomen. De Diakoniehuisstraat, waar een parkeerdruk is, wordt niet meegenomen. En die mensen kunnen dus op een gegeven ogenblik... op het moment dat mensen van de Kanaalweg, Koningsstraat, noem ze allemaal op... toch op straat zijn, helemaal een auto kwijt... en mogen dan waarschijnlijk uitweken naar het huis in de duinen. Voorzitter, op die manier komen we namelijk nergens. Dan lost het probleem niet op. En zoals we hier nu weer zitten en wij gaan niet over de uitvoering... daar ben ik me terdege van bewust... Maar op deze manier denk ik dat we ook met de bewoners eigenlijk niet veel verder komen in oplossingsrichting. Dus ik zou eigenlijk de wethouder willen meegeven dat het misschien een optie is om met de bewoners in gesprek te gaan. Om gezamenlijk te kijken naar de oplossingen. Want het zijn namelijk niet alleen, uh, zoals u zegt, in het stuk de 60 plekken die verdwijnen. Het zijn er volgens mij meer. Want op dit moment worden de 60 plekken hebben betrekking op het uh, Louis Davies kwartier. Maar daarbij is schoolstraat en schoolplein en de bouw van het museum niet betrokken. Want daar verdwijnen ook een aantal uh, parkeerplaatsen, terwijl die bewoners al daar wel de mogelijkheid krijgen, ook om het LDC. Dat is op een gegeven moment, dan moet je het in het totaalpakket uh, uh, bekijken. En u weet het van de parkeerdruk wordt toch al hoger, zeker als op een gegeven moment ook nog eens keer bij het Watertorenplein een aantal plekken verdwijnen. En dan uh, zal de druk op de parkeergarage alleen nog maar toe gaan nemen. Dus voorzitter, het voorstel zou zijn om in gesprek te gaan met omwonenden... ...het breder te trekken dan de betreffende vijf straten... ...en ik stel voor dat daardoor een bewonersavond wordt georganiseerd... ...door het college om in gesprek te gaan en te kijken naar oplossingen die er echt te doen. Dank u wel. Dank u, vriendelijk. Duidelijke vragen vanuit de commissie. Ik wil vragen aan de wethouder om een reactie, een laatste reactie. Oh, voorzitter, meneer sorry. Deen, ja. u heeft recht niet gereageerd. Ik, nou. ik reageerde wel, maar u keek niet, maar dat geeft niks. Ik het kom, je het je komt wel goed, heen. denk ik. Gaat u ja. gang, meneer Deen. Dank u wel. Ja, ik, ik, wij willen ons volledig aansluiten bij de woorden van mevrouw Keuransson... Uh, want dat is natuurlijk waar het om gaat. Als iedereen een plek op straat heeft, dan staan die plekken in de, de garage leeg. Weet je, dat is een punt. Ga in gesprek met die mensen... en, en zorgen voor een ook een beetje coulantse oplossing. Er heerst veel onvrede. Uh, het is een project, uh, weet je... Ondersteun de mensen die last ondervinden van, van dit project uh, in, in ook die bezoekerspassen. Dat zit me nog niet helemaal lekker. Ga erover praten en, en zorg voor een passende oplossing waar de mensen tevreden mee zijn. Dat is waar het om gaat en volgens mij kan dat. Dank u vriendelijk, meneer Deen. Meneer Ja, voorzitter. Um, de heer Barbara zei van uh, wanneer verdwijnen nou in welke straten, welke plekken? Op het moment dat de Nee, voorzitter, passen... ter interruptie. Ik heb gevraagd gevraag namelijk om per straat aan te geven welke plekken er gedurende welke periode verdwijnen. Wanneer ze weer terugkomen of wanneer er eh, gedurende die periode waar alternatieven zijn. Dus om gewoon per straat aan te geven wat gaat er nu gebeuren en wanneer komen er alternatieven en hoe lang duurt de overlast. Helder, dank u. Volgens mij, voorzitter, heb ik in mijn eerste termijn precies aangegeven welke plekken verdwijnen. Ik heb namelijk gezegd 11 definitief op het Zwarte Veld. 11 tijdelijk op het Zwarte Veld. Alle plekken in de Koningsstraat op 8na, Alle plekken in de prinses, op de Prinsessenweg. En er zijn er al zes weg in de Willemstraat. Mooi kan ik het niet maken, anders is het ook niet. Dus dat antwoord blijft gewoon hetzelfde. Um, en de plekken die straks weggaan, uh, dat, dat is op het moment... Dat iedereen een uh, pas heeft voor uh, die, die, die wij uh, een pas willen gaan toekennen. Een pas uh, heeft die, uh, die toegang geeft tot de parkeergarage in combinatie met de bewonersvergunning. Uh, en daarna kunnen de werkzaamheden gaan beginnen. Uh, Er werd vanuit CDA gezegd van ja, maar we hebben vergeten de Louis-Davenstraat. De Louis ik zou niet weten waarom ik die vergeet, want daar verdwijnen geen plekken voor bewoners. Daar komen er uh, acht bij. Dus die zit, uh, zit niet in dat pakket. Um... Als een interruptie. Dat zijn toch ook de plekken waar de andere bewoners ook mogen gaan parkeren? Mevrouw Weijers, CDA. Gaat u gang. Als interruptie... De, um... De plekken die daar gecreëerd worden, die, worden dan, die zijn toch ook toegankelijk dan voor de andere bewoners in die, in die omliggende plekken. En op dit moment is dat nog niet gerealiseerd, maar zijn er wel al plekken gemist en dat hoort ook wel bij die straat. Als, die mensen daar, als men daar een bewonersvergunning heeft, dan maakt men al gebruik van dat gebied. Nee, als men al, dan, is dat, dan zit dat in de optelsom van het aantal parkeerplekken. Maar daar komen er nu acht bij, want die onttrekken we aan het betaald parkeren. Uh, ja, de, uh, nog een keer de busjes van, van, uh, van, van de bedrijven. Uh, en uh, als die parkeergarage vol is en dan, ja dat is dan een kwestie van uh, de, de, die mensen zelf om... Uh, die bussen elders te parkeren, niet in het gebied. Het is gewoon een simpel gegeven, die onderdak krijgen ze. Dus ze kunnen gebruik maken van de parkeergarage. Is daar geen plek, dan zullen ze elders moeten gaan parkeren buiten dit gebied. Dus dan denk ik dat ze al heel snel komen te staan uh, op parkeerterrein de Zuid- of de Franswaanstraat. Uh, Mag ik de tribune verzoeken, nogmaals. Metone. Ja, ik weet niet zo goed wat, wat de heer Elkabali bedoelt met het verschil tussen 80 en 100. Het bewonersparkeer is 80 euro en de zwerfplekken van het LDC zijn 100 en nog wat euro per maand. Dat is 1200, 1200, 1300 euro per jaar, dus dat is een aanzienlijk verschil. Maar dat is het issue niet. Het issue is dat wij een oplossing tijdelijk bieden voor de bewoners uit dit gebied in verband met de bouw. Ja, het is nou helemaal niet anders. Als er gebouwd wordt, dan vervallen de parkeerplaatsen. Dat is nog nooit anders geweest. Omdat aannemers, eh, bouwers, die, eh, die hebben plekken nodig om hun containers kwijt te zetten, neer te zetten. Uh, hun, hun, hun, hun toiletten, ze moeten, daar een, uh, ze moeten aan- een afvoer kunnen regelen. En dan, dan vervallen er parkeerplekken. Dat is nog nooit anders geweest. Interruptie voorzitter. Meneer ja, Elgabij. Waarom, ik, ik snap dat er parkeerplekken vervallen om ten willen van de bouw. Dat, dat de bouw ook uh, dingen met zich meebrengt. Alleen, we creëren door uh, dat verschil tussen die 80 en die 100 euro per maand uh, te hanteren. Natuurlijk of per, per jaar. Uh, de, creëren we wel een, een, een, een ongelijke situatie. Voor degene die een, een, een zwerfplek hebben. En degene die daar dan met deze tijdelijke constructie uh, mogen parkeren. En ik ben benieuwd, en dat is meer wat ik wil weten... En, uh, ik denk ook de bewoners daar willen weten hoe u omgaat met het verschil tussen die 80 en die 100. Duidelijk, dank u. Methode. Um, gedurende deze tijdelijke fase doen wij daar niks mee. Het is puur een tijdelijke fase. En dat is wat anders als we zouden zeggen van men mag daar voortaan permanent gaan parkeren. Dan krijg je een, dan krijg je een, een ongelijkheid uh, die je niet moet willen. In dit geval uh, is dat niet zo. Tijdelijk parkeren en uh, op het moment dat de bouw is afgerond en het parkeerbeleid is uitgezet en de parkeerplekken zijn teruggekomen, daar waar ze moeten zijn, dan vervalt dat weer. En dat is van een andere grootheid. Uh, ja, mevrouw Geurenson komt met uh, uh, 150, uh, als alle 150 met een pas op straat staan, uh, dan, uh, en er staat niemand in de parkeergarage, ja, dan hebben we nog veel meer plekken tekort, ja... Uh, ik mag aannemen, het eerste zal dat op die manier nooit voorkomen, maar ik mag aannemen dat iedereen die, die in een buurt woont, daar ook precies weet hoe ze met elkaar om moeten gaan en hoe men dat doet. De straten waar, want u noemde, u noemde drie, drie of vier straten, de Oosterstraat, ik de Van Oostadenstraat, de Kuniehuisstraat, dat zijn ook straten die in dat gebied zitten. Ja, dat klopt, die zitten ook in dat gebied, maar... ...omdat de mensen van de andere straten de gelegenheid hebben om in de parkeergarage te parkeren... ...mag je ervan uitgaan, dat op straat er dus plekken vrij blijven voor die andere straten. Uh, ja, en dat is er en dat is dit jaar... ...maar ik meegeven om met de, de bewoners in gesprek te gaan en om uh, een bewonersavond te organiseren. Uh, dat, is een, uh, dat is een leuke, maar die had dan moeten gebeuren uh, vorig jaar april... Uh, en, niet, uh, en, en niet nu, want wij staan nu op 21 mei is het de bedoeling, als wij alles met het parkeren rondkrijgen voor de bewoners, dat uh, men gaat aan, aan de slag gaat bij, bij AM. En het is uh, volgens mij vandaag uh, de achtste. En in die tussentijd is het geen gelegenheid om dit uitgebreid op bewonersavond te bespreken en daar nog eens een keertje oplossingen gaan uh, met elkaar oplossingen te gaan verzinnen. Anders dan de oplossingen die wij nu hier uh, voor Leggen en die wij volgende week gaan vaststellen in het college. Dus ik, die, dat advies volg ik derhalve niet op, voorzitter. Dank u vriendelijk, meneer Tonen. En dan wou ik hiermee met uw instemming dit agendapunt afsluiten. Ik zie dat de heer Bouwberg-Wilson nog zijn vinger opsteekt. Meneer Bouwberg-Wilson is het ja, niet met mij eens. Dat doet hij, voorzitter, omdat de wethouder wel eens ingegaan op wat ik heb gevraagd ten aanzien van een brief waar hij verder niet op wil ingaan, um, maar ik heb ook gevraagd naar nou, wat is nou de oplossing voor die plekken die er op dit moment al verdwenen zijn, He, want de rest is bevroren, maar dit is al weg en die mensen zitten met een probleem heb ik de indruk. Wat gebeurt daar dan? Nou, er... ik... Volgende u? week besluit het college over de plekken die verdwenen zijn en alle andere plekken. Het college zal daar eerst een besluit over moeten nemen. Dat kan niet anders helaas. Het college gaat dus volgende week besluiten over het bewonersparkeren in de LDC-garage. Gaat volgende week besluiten het verkeersbesluit nemen waarin de acht plekken in de Loebedavenstraat worden omgezet naar bewonersparkeren. En daarmee is hij dan rond en zijn alle plekken, die worden dan voorzien. En het is ook de bedoeling dat de bewoners zo snel als mogelijk na, dat, na dat besluit, die besluiten van het college, dat die er ook meteen de brief krijgen met daarbij hun Pas voor de parkeergarage. Dat wordt snel gedaan dus. Mevrouw Curzon, een laatste. Ja, voorzitter, naar aanleiding van omdat de wethouder aangeeft, gelet op de termijn, dat hij uh, niet in staat is om een uh, bewonersbijeenkomst uh, te organiseren. Um, ik denk uh, de snelheid waarmee de brief is uitgereikt, dan had dat nog wel gekund. Maar dan wil ik hem toch in ieder geval meegeven om een uh, voorstel te doen, om uh, hoe gaan we dit monitoren? ...de problemen die er mogelijk ontstaan op het moment dat de passen zijn uitgereikt... ...en hoe we daar in het vervolg dan mee omgaan. Dus we dat in ieder geval er wel mee meegeven. Alsnog met de bewoners in gesprek. Dank u. Hoe gaan we dit monitoren? Methode. Die nemen ik mee, mevrouw Kruilzen, dat is een hele goede. We gaan het monitoren. En mocht het nodig zijn, dan uh, komen we en bij u terug en bij uh, de bewoners. Dus sluit ik hiermee dit punt af... Ik dank het bijzonder de tribune voor hun meeleven. Ik weet dat dit een bijzonder heikel punt is en dat nogal emoties losmaakt. Nogmaals mijn compliment om uw houding en uw acties. Dank u, vriendelijk. Kunnen wij pauzeren? Ik begrijp dat er een, een wisseling plaatsvindt op de tribune. Ik zal twee, drie minuten wachten voor u zover bent. Ik schors twee à drie minuten, Die heeft u ook gelegenheid voor een sanitaire... search and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 The guy she couldn't care less mysterious and precise She's a killer Queen, gun-body gelatine Dynamite with a laser beam Guaranteed to blow your mind leden wederom hartelijk welkom. We zijn mooie tijd, zie ik. We hebben het volgende agendapunt voor de heer Tone. Garantstelling watersportvereniging Zandvoort. Het is verzocht bij de opening. Garantstelling watersportvereniging de heer, voor de heer Tone. Daar de heer Tone straks weg moet. Dus de beide agendapunten van de heer Tone zijn verzocht om dat nu in te brengen. Dus dat doen we nu ook dan. Nogmaals, grondstelling, watersportvereniging, Zandvoort. De raad wordt gevraagd om akkoord te gaan met een grondstelling van 50.000 euro. Zodat de accommodatie van de watersportvereniging kan worden uitgebreid. Er is een risicopercentage berekend van 1%. Minder dan 1%. Minder dan 1%. Hiervan akte. Ik kijk de zaal rond en ik verwacht dat een van u iets wil zeggen hierover, dan wel hier slagen. Meneer Hermsen, meneer zie ik, noteer ik. En ik zie meneer Berg. En ik zie mevrouw Weijers. Meneer Keuning. Mevrouw Kuin. En ik zou willen vragen of op de tribune iemand is die zou willen inspreken. Mag ik u uitnodigen op deze stoel plaats te nemen en uw naam te zeggen? Ja, ja, daar. Het gaat dan ook helemaal op de band, dus ik zou willen vragen om het eerste wat u zegt, is uw naam. Uw Marco Tangelder, voorzitter, watersportvereniging Zandvoort. Welkom. Dank u. U heeft voor mij drie minuten maximaal. Ik zal niet langer nemen, ik wil graag... Gemeente Zandvoort namens alle leden van de watersportvereniging enorm bedanken voor de steun die we altijd hebben gekregen van jullie. De vereniging is bloeiend en groeiend. Daardoor zitten wij met een capaciteitstekort voor onze watersporters. Dat heeft te maken met een groei in het ledenaantal, maar ook met het feit dat wij een omni-vereniging zijn waar, diverse leden, waar een groot deel van de leden meerdere watersporten beoefent. Nou, dat alles heeft tot een ernstig capaciteitsgebrek geleden. Of, of tot, tot er is veroorzaakt. En uh, daardoor zitten wij met een tekort aan kite lockers, plaatsen voor alle watersportmaterialen uh, die nodig zijn. Nou, wij willen daartoe een uitbreiding realiseren van uh, ongeveer 10 bij 10 meter. Uh, en uh, we hebben een bank bereid gevonden om dit eventueel te uh, ...lenen aan ons, hypothecaire lening. Maar daarvoor hebben we een garantiestelling nodig van de Stichting Waarborg van Sport. Als mede, dat is 50%, als mede 50% van de gemeente Zandvoort. Vandaar ons verzoek aan u. In ieder geval hartelijk dank al voor de dank die u uitspreekt. En voordat u weggaat, zou ik willen vragen aan een van de leden of ze een toelichtende vraag aan u willen stellen. En u dan verzoeken om die te beantwoorden. Ik kijk op. Meneer Berg. Ik moest even kijken welk knopje het ook even was. Eh, goedenavond, meneer. Eh, allereerst, eh, heugelijk nieuws dat eh, de watersportvereniging... Eh, met jullie nieuwe accommodatie zo ontzettend aan het groeien is. Eh, dat is goed te horen, maar ik ben nieuwsgierig... wat is uw huidige capaciteit, eh, hoeveel vierkante meter? Nou, we hebben in um, 2011 een uh, vast gebouw gerealiseerd... Dat bleek in 2014 reeds te klein te zijn uh, voor, uh, in termen van capaciteit voor materiaalopslag. En daarom hebben wij in 2014 uh, reeds een aanbouw gerealiseerd, ook van 10 bij 10 meter. Bleek eigenlijk tijdens de bouw ook al te kort te schieten. Uh, en daardoor zitten wij dus nu met een wachtlijst uh, voor... Uh, uh, ...materiaalopslag en dat betreft met name uh, de kitesport. We hebben zo'n uh, 70 kite-lockers tekort, maar ook lockers voor uh, windsurfers, uh, plaatsen voor subboards, golfsurfboards enzovoorts. De enige capaciteit waar we geen tekort uh, in hebben uh, is in onze haven voor uh, boten, voor catamarans. En dat heeft ermee te maken dat die tak van sport minder snel is gegroeid of snel, zelfs een beetje afneemt en de kitesport is toegenomen. En helder en duidelijk antwoord. Nee, nee wat, ik, wat ik bedoel... U uh, hebt in 2014... vierkante meter aangebouwd. U gaat nu weer 140 meter aanbouwen. Maar hoeveel zit u totaal aan bebouwing? Uh, het gebouw... Ons gebouw zelf heeft momenteel... een lengte van 45 meter. Dus het oorspronkelijke gebouw... was 35 meter breed. En uh, ongeveer 10 meter diep. En daar is dus... 10 bij 10 bij aangekomen. En de planning nu is om nog eens een keer 10 bij 10 aan te bouwen. Dank u. Ik kijk de leden aan. Niemand meer. Dank u. Meneer Deem. Ja, dank u wel. Voorzitter, is de bedoeling dat we rechtstreeks vragen stellen aan deze heen? Nee, u vraagt natuurlijk via mij, maar ja, u mag wel rechtstreeks uiteraard, kijken. Naar... Maar, dan, dan heb ik een, een tweetal vragen aan u. Uh, we lezen in het raadstuk dat de vereniging uh, momenteel verschillende varianten voor financiering onderzoekt. Wat zijn die varianten? Nou, er zijn eigenlijk twee mogelijkheden... Uh, of een combinatie daarvan. Laten we mee beginnen. We beginnen. Ons doel is om dit uh, zelf uit eigen middelen te financieren. In het verleden hebben wij uh, ook subsidie gekregen... Voor de, aanbouw, voor de bouw van ons huidige vaste gebouw uh, op strand... Dat willen we niet meer, we hebben een gezonde financiële positie, dus we willen dit zelf financieren. Nou, dat kan uh, door middel van een hypothecaire lening. We hebben daar een bank toe bereid gevonden, vandaar dit verzoek voor garantstelling. Maar dat zou bijvoorbeeld ook kunnen door het uitschrijven van obligaties. Uh, we weten niet, op dit moment nog niet of dat toereikend zal zijn, dus dan zou het ook nog een ja, hybride oplossing kunnen zijn van een combinatie van beide vormen van financiering. Nog één vraag voorzitter. Ga gangen, uh, met uw goed vinden. Uh, u, u, schetste, u gaf het al een beetje aan. Uh, u heeft een gezonde financiële uh, situatie. Hè? De positie van de vereniging ja. is goed. Sterker nog, staat zelfs uh, uiterst gezonde vereniging, financieel gezien. Ja. Kunt u is de lening wel noodzakelijk, kunt u het niet gewoon bekostigen? Nou, dat zou mooi zijn. Uh, maar we, we gaan. In, uh, het is een goede vraag. Want inderdaad, een uh, deel van het bedrag. Betalen wij het eigen vermogen. Maar we hebben natuurlijk ook wij moeten ook de, de financiële positie gezond houden. Dus wij blijven een buffer nodig hebben. We hebben uh, een duur gebouw, we hebben duur en veel materieel op het strand. Uh, wat onderhavig is aan sletage, zout, zand, enzovoort. Uh, dus vandaar dat wij een deel van onze vermogen natuurlijk in moeten houden voor uh, onder onderhoud en afschrijvingen. maar een deel wordt aangewend voor uh, uh, ook voor deze investering. Oké, okay, dank u wel voor uw antwoord. Dat, dat begrijp ik volkomen. Dat u ook een buffer wil bewaren, logisch. Ja. Uh, maar dat betekent dus dat niet, niet de volle 100.000 nodig is. Of is dit uh, gebruikt u eigen geld bovenop de 100.000? Bovenop. Ja. Dank, dank, u, dank u, meneer ja. deen. Dank u voor uw toelichting. Ik verzoek u weer om plaats te nemen. Dank u wel. Ik heb geïnventariseerd en ik geef eerst het woord aan meneer Berg. Um, ik ben blij met de toelichting die de voorzitter net gegeven heeft van de watersportvereniging. Uh, het is ook go heel goed om te lezen dat het van 300 naar 800, bijna 800 leden is gegroeid. Dat watersportvereniging in Zandvoort uh, uh, zo in de lift zit. Dat is toch een compliment. Uh, uh, ook uh, door de bijdrage van de provincie en de sportnota. Het enige, uh, we zullen dit dan ook ondersteunen als OPZ. het enige kanttekening wat ik, wat ik er wel nog bij wil maken... en dat heeft niet te maken met, dit, uh, uh, met, dit, met deze vraag... maar een beetje indirect met de bouwmogelijkheden. Afgelopen week heb ik het gezien in de in de Courant... dat uh, Tijn Aakensloot een extra uh, vergunning aan heeft gevraagd. Um, er is een vergunning verleend voor Club Nautiek voor extra containers en krattige dingen. Uh, uh, en bij deze hoorde ik dan gelukkig uitleggen dat ze voorheen 350 vierkante meter hebben. Twee keer de 100 hebben bijgebouwd, dus dat is uh, 550 vierkante meter. Ze mogen naar het 700 vierkante meter. Maar ik hoop dat het college wel iedere keer in oog uh, houdt: uh, dat we niet teveel gaan bebouwen op het strand. Voor de rest uh, is dat uh, het is een indirecte uh, opmerking die ik erbij wilde maken. Dat is mijn enige inbreng. Dank je wel. Dank u, vriendelijk, meneer Berg. Maar we hebben het nu over de garantie. Uh, ik zei ook, het is een indirecte opmerking. Het, uh, de garantstelling de te openzet. Ik okay. wilde alleen uh, aandacht vragen van het college voor de indirecte uh, bijverschijnsel. Mevrouw Kuin. Dank u wel. Uh, wij van gemeente Belangen Zandvoort uh, ondersteunen uh, dit raadstuk... ...vooral omdat we de durfspot uh, willen uh, stimuleren in Zandvoort. Dat was Duidelijk en concreet, dank u zienik. Ja. En ik ga spring over naar de heer Hermsen. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, wij zijn hier voor. Uh, dat heeft ook deels te maken met het feit dat we natuurlijk de sportnood... ...dat we 2017-plus hebben vastgesteld. Uh, het risico hier zit inderdaad uh, in het feit dat de gemeente dan als een soort van financierder gaat optreden door een garantstelling op te stellen. Nou dat is netjes afgedicht en dat zit onder een procent Hoorde ik ook zojuist. Het staat ook in de stukken overigens, maar uh, wat ons betreft is dit gewoon een hamerstuk. Dank u vriendelijk. De heer Keuning. Uh, wij van GroenLink zien ook het belang van uh, de watersport in Zandvoort. Uh, we zien dat deze financiering nodig is voor de WVZ om door te groeien. En het sluit ook goed aan bij wat we hebben ondertekend in het raadsprogramma. Dus, uh, Dank u, vriendelijk. Snel, mevrouw Weijers. Dank u, voorzitter. Um, CDA Zandvoort is een groot voorstander van het doorontwikkelen van de durfsportlocatie... en begrijpt dan ook dat investeren noodzakelijk is. Wij geven de watersportvereniging dan ook een compliment met wijze... ...waarop zij deze investering willen gaan doen. De visie past binnen de sportnota en geeft zandvoort dan ook op toeristisch, economisch en sportief vlak een mooie stimulans. Aangezien de risico's voor de gemeente voor de grondstelling minimaal gebleken zijn... ...uit onderzoek van de stichting Waarborgsom, lager dan 1%, steunen wij dit raadsstuk dus ook. Dank u wel. Dank u voor de snelle reactie. Mevrouw Keurenson. Dank u, voorzitter. Um, het voorstel is uh, akkoord met uh, de volgende opmerkingen daarbij... Als je praat over de risico's en de kanttekeningen... wordt er gezegd dat er gesproken wordt over een mogelijke precedentwerking. Met name onder punt 7 en punt 8 wordt nadrukkelijk aangegeven... waarom er in dit geval geen sprake eigenlijk kan zijn van een presidentwerking, Juist door de garantstelling en de aanvraag bij SWS... voor de bouw van de sportlocaties en de monitoring erop. In ieder geval ook met de lasten gedurende de hele looptijd van het project... En dan voorzitter, naar aanleiding van, en dat heeft meer een. Uh, oh, wat doe ik nou? Ja. Uh, dat we zeggen van de, de argumenten waarvoor dat uh, het, uh, de gemeente Zandvoort wil stimuleren dat durfsport op een goede, veilige en harmonieuze manier samengaat met strandtoerisme. En dan voorzitter, dan gaat het om het woordje veilig. Want het uitbreiden van uh, in dit geval uh, de, de accommodatie en in ieder geval het toenemen van de durfspots. Um, dat zien we op dit moment ook wel vaker, is dat er een toenemend aantal uh, uh, sporters op het water actief zijn. En niet altijd bij de meest uh, rustige weersomstandigheden. Um, daarbij wil ik aandacht vragen, ook voor de positie van de reddingsbrigade in deze. Je ziet toch dat ze tegenwoordig uh, vaker uh, moeten uitrukken. Zeker ook op het moment dat de uh, weersomstandigheden extremer zijn. En... Um, het wordt ook in het raadsprogramma aangehaald, maar dan ook toch bij de hele ontwikkeling van de deurspots Vanuit de gemeente nogmaals de aandacht, ook in ieder geval voor de veiligheid op het water en op het strand. En met name ook voor de inzet van de reddingsbrigade, daarom trend. En daar moeten we ook maar eens kijken in hoeverre op het moment dat het gecommercialiseerd wordt, dat er een mogelijkheid is dat er ook wordt tegemoetgekomen in de kosten die de reddingsbrigade ook heeft. Juist op het moment dat ze vaker moeten gaan uitdrukken als het gaat om het materieel. Dank u wel. Dank u. U stelde vragen en gaf antwoorden. Dank u, vriendelijk. Mevrouw Dank u. Dank, dank u, voorzitter. Alles is al gezegd uh, door de collega's. Dus ik wil alleen aangeven: Partij van de Arbeid, akkoord. De wethouder, de heer Tonen, mag ik u vragen om een reactie? Ik ben blij met, uh, met de brede steun. Want ik heb niemand gehoord zeggen dat ze niet mee eens zijn, dat de partijen niet mee eens zijn. Dus uh, in die zin. Uh, uh, dank voor de support. En. Uh, dan moet ik even kijken. Ja, ja, u zei zelf net al. Mevrouw Keurinsson, die stelt vragen en geeft daar ook de antwoorden op. Uh, met die antwoorden ben ik het eens. <tie> dank u, wethouder. Hier is mevrouw Tonen ontzettend. Blij... <tie> mevrouw Geurenson, ontzettend blij mee. Ah. Rondkijkend, mag ik dan voorstellen dat het een. Meneer Deen, u, u doet het slim. Ja. Nou nee hoor, maar ik had wel wat vragen gesteld aan de inspreker. Maar we hadden onze stem nog niet laten horen aangaande deze garantstelling. En ook wij zijn mede de zorgvuldigheid en de toetsing ja, positief. En uh, daarmee steunen we deze garantstelling. Uh, moeten we moeten natuurlijk wel altijd in oogschouw blijven houden. Dat we niet als bank, te veel als bank fungeren. Maar dat zien wij in deze ook niet gaan gebeuren. Dus uh, meerwaarde voor Zandvoort. Dank u wel. Een vraag en antwoord. Dank u vriendelijk meneer Deen. Ik stel vast dat de hele commissie uh, voor dit punt is... en het uh, tevens vaststelt dat het een uh, hamerstuk is. Dank u. Het eerste hamerstuk, zegt mevrouw Van Veld. Het is ook het eerste agendapunt. Ja, ja. Dank u. Uh, enige changement, ook bij u zelf verricht? Nee? Ons volgende agendapunt ligt voor. Het intrekken, regeling, outplacement, gewezen wethouders van 2006. De portefeuillehouder heeft inmiddels plaatsgenomen. De burgemeester. De inleiding voor het agendapunt is dat het college een nieuwe regeling, outplacement, gewezen, gewezen wethouders voorstelt. Nu dus. De gemeenteraad moet de oude regeling, zoals u weet, van 2006... die destijds is vastgesteld, intrekken. Heeft u vooraf aan dit agendapunt behoefte aan een voorlichting? Er wordt nee geschud. Een inspreker, ook die is niet aanwezig. Dan kijk ik de commissie rond. Ik denk dat het heel duidelijk is en ik nu al durf te zeggen... mevrouw Van der Velden schudt nee. Ik durf wel te zeggen dat het een hamerstuk is... Dank u vriendelijk. Ik stel hiermee vast een hamerstuk. Okay. <lacht> Ik denk we krijgen nog, nog, een eindelijk, nog een woord van de wethouder of van de burgemeester. Maar neem. Naast mij zit inmiddels wethouder Kuipers. En we gaan het hebben over de economische kansen in de gemeente Zandvoort. De raadscommissie wordt de mening gevraagd over de economische visie deel 2. En ik ben me nu nog even bewust dat ik wat rustig en langzaam moet praten, want er vindt een changement plaats. Er is een participatiebijeenkomst geweest, na verwerken de afgeving. allebei dagen ontvangt de raad of voorstel tot vaststellen van de visie. Heeft u behoefte vooraf, meneer Kuipers, een toelichting te geven over dit toch wel heel belangrijke stuk? Vindt u dat niet prettig? Nee? Is er een inspreker in de zaal die hier, die hier iets over wil zeggen? Nee, dank u vriendelijk. Dan kijk ik nu wederom de commissie rond. En ik zie dat de heer Hermsen de eerste de hand opsteekt En ik noteer dat even. En meneer Van Ticheland zie ik ook. Een heel duidelijke hand, meneer Deen. Ik zie mevrouw Keurenson. Mevrouw Keurenson, en ik denk ook elke partij eigenlijk. Zal ik dat maar gewoon aannemen tot het elke partij is. En de woordvoerder, dat merk ik dan wel. GBZ. Dank u wel. Ik, uh, ik, ik heb eigenlijk maar één vraag. En dat is, uh, uh, hoe denkt u dit voor elkaar te krijgen in deze tijd? U heeft inderdaad moeite gehad om input te krijgen. Die wil u straks weer ophalen. En het lijkt mij dat degenen die de input gaan leveren het best wel druk hebben. Het seizoen namelijk komt er weer aan. Dat is mijn enige vraag. Dank u. Een heel duidelijke vraag. GroenLinks. Ja, dank u wel meneer voorzitter. Uh, wat ons betreft ook een paar korte, korte inbrengers. Uh, Allereerst, um, we zien in het stuk staan dat er uh, wat minder lager of hoger opgeleiden zijn in Zandvoort. En dat deed uh, bij ons een, een belletje rinkelen. Want um, zoals u wellicht ook weet uh, is er in Haarlem een idee om een universiteit te gaan uh, creëren. En uh, GroenLinks uh, ziet daar wel enige economische kansen natuurlijk voor Zandvoort. Aangezien ook in het stuk heel duidelijk en goed wordt beschreven dat de de, de werk, uh, thuiswerkverbinding richting Zandvoort heel erg positief en goed is. En ik denk dat daar ook wel degelijk een economische kans ligt voor Zandvoort... ...om uh, bijvoorbeeld uh, leraren, maar misschien ook wel studenten uh, deze kant op te trekken. Um, voor de rest, wat betreft de, uh, de, de infrastructuur... ...wij uh, delen de zorg die ook in het rapport uh, worden beschreven. En wij hopen ook dat, uh, dat er extra aandacht voor komt. Um, met name bijvoorbeeld een wat betere fietsroute vanaf het station richting... Uh, het nieuw te realiseren bedrijftrein uh, heeft daarbij bij ons voorkeur. En um, tot slot, uh, wat het GroenLinks betreft... Um, er wordt ook veel over de informele ruimte gesproken. Dat uh, bedrijven daar heel erg naar op zoek zijn. En zeker de ZZP'ers, waarvan wij er toch wel een aantal hebben... in het wordt. En uh, wij zouden graag willen weten... dat is meer een vraag uh, ook aan de wethouder... hoe dit uh, wordt meegenomen in het bedrijfstrein nieuw Noord. Hoe wij daar die informele omgeving willen gaan creëren... juist omdat uh, dat... Uh, ja, De, in het rapport naar voren komt, en ik vond het een heel, heel goed punt. Tot zover. Dank u, wel. CDA. Ja. Gaat u gang, meneer Dank u wel, voorzitter. Ik heb uh, twee korte punten waar ik eigenlijk een, een nadere aandacht voor, voor, voor wil vragen. Allereerst is het mooi. Uh, maar vooraf kort, mooi dat nu ook naast die toeristische visie... die vorig jaar is uh, vastgesteld, nu ook het aanvullende stuk is. De economische visie. Maar we willen toch graag voor twee punten nadere aandacht vragen. Hè? We vragen om zienswijze. Mijn zienswijze is dat er twee punten nadere aandacht behoeven. In de eerste plaats is dat uh, ja, de vraag uh, in hoeverre ambitie... Op, uh, op terrein buiten het uh, uh, toerisme realistisch, realistisch is in Zandvoort... Dat wil zeggen, willen bedrijven zich bijvoorbeeld hier wel op vestigen? Hè? Uh, bereikbaar zijn, de bereikbaarheid zal wat dat betreft in, uh, een van de grotere obstakels zijn. Er wordt, er wordt wel wat, wat over gezegd uh, in, de, in de visie. Alleen ik vind toch dat uh, ja, als je het toch over de visie hebt... Uh, daar mag ook wat uitgebreider bij worden stilgestaan. En het tweede punt is... als je dan kijkt wat je er binnen als je over de visie hebt... wat je daar nu al uh, uh, toch wel zou kunnen concretiseren. Hè, uh, dan zou ik zeggen, uh, kijk dan naar de zorg. Want Zandvoort is, staat bekend als een badplaats. Hè, maar veel bad, badplaatsen langs de Nederlandse, langs de Belgische... langs de Franse en langs de Duitse kust... die staan ook onbekend dat, dat, dat, dat ze naast de toeristische plaats... ook uh, een kuuroord kunnen zijn. Hè. En als je dan kijkt... Nou, wat ik eigenlijk... De, wat ik eigenlijk zou willen meegeven is, is, is kijken hoe je, hoe je de zorg ook kunt verpakken in, in die visie. Er wordt wel wat gezegd over uh, uh, een winkel voor langer zelfstandig wonen en, en ook over um, uh, het zorghotel. Maar als je het hebt over, over een visie zou ik toch zeggen, uh, kijk naar plaatsen als, als, als Oezedom in Duitsland. Waar, uh, ja, die, die, die, die, die, die toch ook bekend staan voor, re, voor revalidatiecentra. En als we dus als, uh, los van de, de functie als padplaats ook een, uh, een naam als kuuroord ku uh, uh, kunnen verwerven... ...ik denk dat dat een, een visie is. Dus uh, graag aandacht uh, voor deze twee punten. Dank vriendelijk. De oude partij. Voorzitter, dank u wel. Ja, we hebben toch een aantal punten in de aandacht te brengen in de aanleiding van de rapportage. Wij vinden in eerste instantie dat het rapport voornamelijk is geschreven vanuit de wens vanuit Zandvoort gezien... Om minder afhankelijk te zijn van seizoengebonden bedrijven. En die wens die heeft alleen kans van slagen als die, naar onze mening, aansluit bij het behoefte van onze nemers om zich in Zandvoort te vestigen. En die is ook afhankelijk van de vraag of Zandvoort financieel aantrekkelijke woonwerklocaties kan aanbieden. De inspanningen van de gemeente moeten in balans zijn, naar ons idee, met de kansen die er blijkbaar in de markt aanwezig zijn. En daarom hebben wij de volgende vragen: Is er gepeild of er bij ondernemers van buiten Zandvoort een behoefte bestaat om zich al hier met een bedrijf te vestigen? Zo ja, waaruit blijkt dat Zandvoort aantrekkingskracht voor ondernemers van buiten Zandvoort heeft om zich hier te vestigen en een bedrijf te starten. En In welke mate kan Zandvoort op basis van vrij prestatie- en opzienniveau consumenten... concurreren met andere gemeenten die. ...ook een beroep op ondernemers doen en die zich aan, te, aan zich willen binden. En tenslotte, wat heeft Zandvoort in zakelijk opzicht... ...in vergelijking met andere potentiële vestigingsplaatsen meer te bieden? Dan willen we ook wat nader weten omtrent het, uh, het nieuwe bedrijventerrein. Want op pagina 25.4 staat... ...doorgaan met de realisatie van revitalisering van het bedrijventerrein per saldo... Ontstaat meer ruimte voor bedrijvigheid. En op het moment dat we dan een beetje gaan plus en minnen, dan komen we tot de volgende opstelling, en de vraag is even of die klopt. Oppervlak, oude bedrijfsterrein, dat is BMZ en Corodex, circa